Vaak maken ze gebruik van uitstelmogelijkheden... maar tientallen bedrijven overtreden daadwerkelijk de wet. Ze riskeren een boete van 20.000 euro. De deskundigen willen dat de eisen voor het publiceren van jaarcijfers worden aangescherpt... zodat voor iedereen duidelijk is hoe bedrijven ervoor staan. D66 wil binnen twee jaar af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. Wie er zelf niet uitkomt, moet op een andere manier hulp krijgen, vindt D66... Het PGB is het bedrag dat mensen krijgen om zelf langdurige zorg in te kopen... vaak duizenden euro's per jaar. Commerciële bemiddelaars steken daarvan een groot deel in hun eigen zak. Israël ontkent dat zijn inlichtingendienst... achter de moord op een Palestijnse wetenschapper zit. Die werd zaterdagochtend geliquideerd in Maleisië, waar die woonde. De Palestijn was lid van Hamas. Die organisatie zegt dat de moord is gepleegd door Israël... Maar minister Lieberman wijst die suggestie van de hand. Volgens hem is de wetenschapper het slachtoffer... van een interne Palestijnse afrekening. Zuid-Korea heeft zijn propagandaluidsprekers... aan de grens met Noord-Korea uitgezet. Zo wil het land een vredig klimaat creëren... voor de historische topontmoeting aanstaande vrijdag. Zowel Noord- als Zuid-Korea heeft al jaren... grote luidsprekers aan de grens staan... waarmee propagandateksten en muziek... naar de andere kant worden gestuurd...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 van Goedemorgen, het is even over vijf op deze maandagochtend, de 23 e van april. Ja, de, de speakers in uh, Zuid-Korea die zwijgen. Ik, ik was daar een, uh, iets meer dan een maand geleden bij de grens uh, met Noord-Korea. Uh, en, en dan hoor je inderdaad die, die muziek. Maar ik moet zeggen, de, de Noord-Koreanen die konden gewoon genieten van uh, Zuid-Koreaanse popmuziek. Waarbij de Zuid-Koreanen dan genoten van Noord-Koreaanse uh, ja, uh, boodschappen en marsmuziek. Ik weet niet waar je blij waar je mee moet zijn. Close to me van The Cure hier op NPO Radio 1. Uh, waar we nu uh, ja, een, een, een geheim genootschap uh, gaan bekendmaken, gaan openbaren. Want iedereen die nu aan het werk is, ik dus ook... en jij waarschijnlijk ook, die hoort bij een geheime club... de Club van de Nachtwerkers. En terwijl de, andere, de meeste andere lichten snurken... Uh, houden de mensen die s'nachts werken, jij en ik dus... onze samenleving draaiende. Uh, en, en dat soort mensen zoeken we graag op... om te kijken wie er in die geheime club van nachtwerkers allemaal zit. Zoals dus vrachtwagenchauffeur Sean uh, Bernard bijvoorbeeld. Verslaggever Annemieke Bossaard stapte in de cabine en ging een nachtje mee. Nou, zoals je hoort, draait de motor al. Ik ga hier nu in proberen te klimmen. Zo. Oh, wat een enorm zware deur, is dat zegt. Oh. Heel veel moeite doen om hem voorzichtig open te doen. Oh, en dan moet de trap op. Oh jee. Oké, okay, stap 1. Oh. Ik hou me maar boven vast. Dat is op twee en drie. Oh. Ik zit. Ik de deur dicht. En ik zit vannacht in de vrachtwagen bij John. Nou John, waar gaan wij straks naartoe? We gaan eerst de, de, de, de aanhanger ophalen. Die is zo gelukkig al geladen. Scheelt ons een heleboel werk. En uh, die gaan we brengen naar een uh, depot in Amsterdam. Wat zit er in die, uh, in die lading? Pakketjes. Wat voor pakketjes? Van uh, diverse leveranciers. Oké, okay, top. Nou, daar gaan we dan. Zo een lekker bakje koffie erbij. dat betreft is het nu wel echt heel relaxed. Lekker wakker worden, koffie, op zijn gemakje, erin rijden. Ja, want jij zit trof. gewoon zonder handen aan het stuur met een kopje koffie. <lacht> Hoe bereid je je voor op zo'n nacht? Veel huilen, veel bidden. <lacht> <lacht> de weergoden? Nee. Nou ja, ik, ik rol uh, koffie in mijn bed uit en dan uh, kleed ik me aan, stap ik op de fiets en dan. Uh, ja, ik, ik pak mijn spullen de dag van tevoren altijd in, dus uh, veel voorbereiden is het niet. Wat vind jij nou zo leuk aan dat s'nachts werken en s'nachts dus rijden? De rust om je heen. Je hebt geen ASO's en, en, en stressers die dan links, rechts, voor je weten wel, die het allemaal. je het leven zuur maken. Ik bedoel, ik, ik heb nul irritatie onderweg, dat is heerlijk. Wat zijn nou volgens jou de echte voordelen van s'nachts werken? De nachttoeslag. Nee. Ja, voor mij is het de voordeel dat ik mijn kleine verschool kan halen om half drie. Dat is, dat is een beetje de reden waarom ik het ben gaan doen. Het is een veilig iets. Er is altijd werk. Er, is altijd, er zijn altijd vrachtwagens nodig. Het, het is voor een, voor een ongeschoolde baan, verdient het goed. Je kunt er goed jezelf mee onderhouden. En ja, wat ik zeg, je hebt geen baas die constant op je vingers kijkt. Zolang jij je werk goed doet, is er niemand die er iets zegt. Ik denk niet dat er veel beroepen zijn met zoveel vrijheid. Vandaag is dit het zwaarste moment eigenlijk. Ik heb uh, net naar de locatie gereden. Ja, je staat hier staat je gewoon uh, een anderhalf uur in de kou uh, die karren te trekken. Zo, de trailer zit weer vol en eens uh, even kijken, het is vijf uh, uur en we zijn weer op de terugweg. En ik zit nu bij je, maar normaal doe jij dit alleen. Mis je dan geen contact met collega's? Nou, ik ben niet eens van het bedrijf die uh, rijdt. We hebben hier nog steeds het oude bakjesysteem. De mobiele phone en uh, nou ja, we hebben WhatsApp. Dus we kunnen als we stoppen zijn naar de bericht sturen. En, uh, maar voor de rest, nou ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Als ik nu door de enorme ruit naar voren kijk, is het echt ontzettend rustig. Er rijdt bijna niemand. Het is ook wel een beetje rustgevend, dit uitzicht. Er gebeuren er s'nachts ook uh, veel gekke dingen eigenlijk... die uh, er misschien zelfs wel voor zorgen dat je wakker blijft. Mensen die uh, terugkomen van stappen natuurlijk om nog nachts rijden. Dus uh, ik heb de nodige blote billen uit het raam al gezien. Je, je ziet uh, vreemde ongelukken. je denkt van, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen... S'nachts gebeuren de raarste dingen de natuurlijk onderweg die je normaal niet ziet of niet opvallen. Maakt dat het werk ook zo leuk? Ja, dat is, dat is wel een, een van de charmes van het vak. Ja. Wat vind je dan nog meer een charme van het vak? Het blijft een mooi iets om, om zo'n groot voertuig te besturen. En, en het feit dat het voor mij heel goed te combineren is met mijn sociaal leven. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas... Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Ja, van de grote, grote poëet. De grote poëet. Uh, de brennerpas, hartstikke mooi. Uh, volgende week uh, dan schropt Annemieke een nachtje de toiletten schoon met de toiletjuffrouw Connie. Dan wordt we dus weer een uh, ander lid van die geheime club, De Nachtwerkers, openbaar gemaakt. Tot volgende week. Maar eerst het, uh, het mooie, wat ik dan het allermooiste vind, hè, uh, van radio. En dat is dat het soms lijkt alsof je zomaar opeens helemaal ergens anders bent. Gewoon door te luisteren. En als het kan zelfs even je ogen te sluiten. Elke week vraag ik namelijk iemand om uh, ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete plek. En deze week neemt Jelmer witte je mee. Samen met honderden andere mensen loop ik tussen de knipperende lichten en de dreunende bassen door. Uitspraken als yeah! en "Kom maar, kom maar nieuwe prijzen, super!" galmen over het terrein. Je zou niet zeggen dat deze plek normaal gesproken als parkeerplaats wordt gebruikt. Ik laat me leiden door de menigte en loop langs verschillende attracties. Van mijn eerste 10 euro ga ik touw trekken. Die gigantische Rotweiler moet van mij worden. Dit is het allernieuwste spel. Met de grootste cadeaus en de leukste feesten. Helaas win ik alleen een teddybeer. Sleutelhanger. Oh, en dan die gokmachines. Ik kom nooit in een casino. Maar als ik dan één keer per jaar dat geluid van vallende muntjes hoor... dan moet ik gewoon even spelen. 10 euro voor 30 muntjes, 15 euro voor 50? Oh, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk. Een half uur verder heb ik 100 punten gewonnen. Alweer een winnaar. Waar kan ik uitkiezen? kiezen? Glitterpen of een aansteker? Um, doe me dan maar die pennen. Ik loop met een grote boog om het spookhuis. Hou <lacht> nog even een suikerspinnen en doe dan een ritje in de achtbaan. Oké, okay, oké, okay, dat laatste was misschien niet het slimste idee. Misselijk en een beetje duizelig ga ik met mijn nieuwe sleutelhanger en glitterpennen weer naar huis. Man, wat heb ik een fantastische dag gehad op mijn favoriete plek. De kermis. Wrapping her little heart En Julia Stone, Grizzly Bear hier op NPO Radio 1... waar het tijd is om lekker even de biesbos in te duiken. Goedemorgen trouwens. Het is 17 minuten over 5 op 23 april 2018. Het gaat een mooie 23 april worden. Afgelopen week was natuurlijk ook een waanzinnig mooi weertje. Ja, dit, ja, de komende week wordt het wat minder. Maar de biesbos is er volgens mij helemaal klaar voor. En die heeft genoten van het mooie weer. Dus daarom bel ik elke week even met biesbosboswachter Thomas van der S. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Ja, ik uh, ben nog een beetje vol van uh, mijn avontuur van de afgelopen week. Het was natuurlijk een, uh, een hele warme week, ja. uh, zomers. En ik ben met de boot op het patrouille geweest uh, ja, in een gebied wat naast de Biesbos ligt, het Haringvliet. Okay. En dat was uh, ja, toch wel een, een hele bijzondere tocht. De omstandigheden uh, sowieso. Het was bijna windstil, waardoor we echt een streep in het water... ...maakte met ons patrouillevaartuig yeah. En we zijn naar een aantal uh, eilanden geweest... ...waar uh, ook ik als beheerder van Stadswoldbeheer... ...ook maar een paar keer uh, in het jaar een kijkje mag nemen. En ja, zo'n moment was uh, vorige week. Want de Haringvliet, dat is uh, nou ja, dat, uh, uh, natuurlijk bekend... ...een uh, resultaat van de Deltawerken afgesloten. Um, ja, en uh, de toegang eigenlijk, een van de grote toegangen... ...voor het, het gebied waar de Biesbos uiteindelijk uh, bij hoort. Zeker weten. Ja, het is de monding van de Rijn beneden strooms. En uh, ja, het ligt eigenlijk maar 20, 30 kilometer van de Biesbosch uh, vandaan. Nou, sinds de jaren 70 uh, is die uh, open zeearm afgesloten. Toen zijn de deltawerken gebouwd. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn nogal wat dingen uh, gaande daar op dit moment. Want een aantal van die sluisdeuren in die Haring Vlietdam, die gaan in dit jaar, 2018, in september, op een zogenaamde kier. Dus ze gaan weer een stukje open... Want die deltawerken brachten ons uh, ja, natuurlijk heel veel veiligheid, maar zorgden ook voor wat tegenslagen uh, wat betreft de natuur. Het getij verdween en ook heel veel vissoorten die bijvoorbeeld vanaf de zee de rivier op moeten zwemmen om te kunnen paaien. En dat is een hele lijst met soorten, uh, konden dat steeds moeilijker de afgelopen jaren. En gelukkig gaat dat in ieder geval weer, uh, weer veranderen. En ook op die eilanden waar ik was, ja. Ja, ga je daar waarschijnlijk de komende jaren wat van merken. Want de, de, de Haringvliet, is dat ook uh, zoet water geworden door uh, die dammen? Ja, het is volledig uh, zoet op dit moment. En dat is ook het gekke contrast. Op het moment dat je behoorlijk westelijk ja, in dat bekken bent... zo noem ik het dan nu maar even, mm -hmm. omdat het afgesloten is... Uh, ja, hoor je eigenlijk uh, zoutminnende soorten... Uh, roepen, zoals bijvoorbeeld de Grote Sterren... die broedt dan wel op kunstmatig uh, gemaakte eilandjes op het Haringvliet... maar haalt nu zijn spierinkjes met name uh, aan de andere kant van die dam... Uh, in de Zoute Noordzee. Het is wel zo dat op het moment dat die sluisdeuren opengaan... en in 2018, dus dit jaar september, staat dat gepland... Mm -hmm. dan krijg je weer een, een brakzone. En dat is eigenlijk uh, ja, heel natuurlijk uh, op het moment dat je dus ook als vis... via de Zoute Noordzee een brak gebied binnenkomt, dan kan je een beetje wennen als het ware... om vervolgens uh, de zoete benedenrivieren uh, op te zwemmen richting Japai-gebied. Uh, ja, en de, de, de hele dynamiek gaat dus veranderen... door simpelweg een, een, een dam op de kier te zetten? Ja, die is dus inderdaad lange tijd uh, echt verdwenen. En uh, ja, met een beetje maatwerk eigenlijk... Uh, ja, gaan we weer een stapje richting uh, natuurherstel. Want uh, die deltawerken was natuurlijk pure noodzak... om Nederland te beschermen hmm. tegen hoogwatergevaar. Uh, ja. Maar wel bijzonder dan dat we uh, ja, nu dus uh, doorhebben, nou oké, okay, we kunnen de veiligheid garanderen, maar we kunnen ook de natuur weer een beetje herstellen. Precies, ja, en daar word ik natuurlijk uh, dolgelukkig van. Ja. Want... Hoe die eilanden waar je geweest bent, hè? Uh, welke eilanden zijn dan? Want ik, ja, ik zit ook even heel snel even te googlen. Ik kom dan alleen maar tien gemeenten tegen. Ja, dat is het beroemdste eiland ja. in het Haringvliet. Dat was een, uh, een ja, ingepolderd eiland eigenlijk. Wat uh, uh, gekocht is uh, door natuurmonumenten. En nu een fantastische plek is om die delta natuur en het Haringvliet uh, te beleven. Grote stukken zijn uh, onder water verdwenen eigenlijk. Mm -hmm. uh, en een paar eilanden verderop. En dat merk je ook op 10 gemeten. Daar heb je eigenlijk uh, uh, afgesloten terreinen, afgesloten eilanden. En dan miegelt het werkelijk waar van de vogels. En die gaan met name ook op 10 gemeten eten. Dus de lepelaars... De grote sterren, de zwartkopmeeuwen, de visdieven... Ja. die op die uh, eilanden om tien gemeenten heen broeden... die gaan met name ook naar die nieuwe natuur op tien gemeenten om te eten. Maar kijk, dat ik er niet naartoe mag als uh, gewoon Jan met de pet... dat, dat lijkt me dan wel logisch en misschien ook wel verstandig. <lacht> want straks ga ik overal barbecue met het mooie weer. <lacht> ja. uh, maar, maar jij dus als, als beschermer, als kenner, als, uh, als, als boswachter... mag er dus eigenlijk ook niet naartoe zomaar? Nou, in de winter uh, zijn mijn collega's daar ook best wel veel en druk in de weer. Want ja. Ja, het is echt uh, tuinieren ten top. Kustbroedvogels uh, een plek aanbieden uh, in de delta uh, die we ons zo toegeëigend hebben. He, we hebben deltawerken aangelegd, we hebben betonning, beschoeiing, uh, oeververdediging. Alles om transport, scheepvaart en veiligheid uh, te mm -hmm. borgen. Dus als je die traditionele vogels die al eeuwenlang in die delta voorkomen wil laten broeden... Ja, dan moet je dus gaan knutselen, dan moet je eilandjes gaan aanleggen met zout, met schelpen... Ervoor zorgen dat het niet volgroeit. En ja, dan behoud je broedgelegenheid voor, uh, voor soorten die het eigenlijk best wel lastig hebben. En dat betekent ook dat je als beheerder eigenlijk de hele winter aan het knutselen bent. En in het broedseizoen uh, van een hele grote afstand moet toekijken uh, of jouw uh, werkzaamheden ah, ja. Uh, ja, goede resultaten eindigen. En het dat broedseizoen dat is nu in volle gang, dus daarom was het eigenlijk best wel bijzonder dat je daar uh, in de buurt komt nu. Ja, we komen ook niet super dichtbij. Dus uh, we hebben gelukkig hele krachtige telescopen. Mm -hmm. En uh, ja, dan ligt je op... Uh, uh, die eilanden er ligt ook een hele ondiepe zone eigenlijk omheen. Dus met een, uh, met een boot kom je er ook bijna niet. Het is heel open. Dus ja, de kwetsbaarheid is wat dat betreft enorm. Maar het heeft ook wel echt een reden... dat die vogels daar bij elkaar op dat eiland zitten. Want met elkaar uh, zie je natuurlijk gevaar. Uh, een boswachter ja. in aantocht. Maar zeker <lacht> ook natuurlijk zeeharen en andere roofvogels die daar rondvliegen. En op een eiland uh, ja, krijg je niet zo snel bezoek van vossen bijvoorbeeld. Dus het is voor de beesten die op de grond broeden... meeuwen, repelaars, reepluis, uh, aanscholvers doen het daar... Ja, een hele veilige plek om een te uh, maken. Maar, en wat, uh, wat horen we nu? Ja, dit is uh, een van de fraaiste wat mij betreft. We hebben hem uh, van de week ook gehoord... Ja, het is, het is een ander voorjaarsgeluid als de zang van de nachtegaal, geef ik toe. <laughs> maar het is uh, echt lent hoor, dit. Het, uh, de grote sterren is het. Ja. Het is een uh, ja, sterren, dat zijn een soort meeuwachtige, alleen ze zijn honderd keer eleganter dan een meeuw eigenlijk. Ze zijn heel sierlijk. En een grote sterren uh, is een, een vrij forse sterren met een donkere kopkap. Een soort kuif, een zwarte snavel en dan zo'n heel mooi, alsof het in de verf gedoopt uh, stipje is aan de top van zijn snavel. En hij broedt met zo'n 15.000 paren in Nederland. En als die grote sterren jouw eiland uitkiezen om te gaan broeden, ja, dan heb je eigenlijk heel goed een kunstmatige ingreep uitgevoerd en heel goed een uh, schelpe eilandje nagemaakt. Uh, en ja, we, we zagen ze rondvliegen, dus misschien gaan ze de. Komende weken daar ook wel een, uh, ja, een nestje draaien. Ja, want het is natuurlijk volop broedseizoen. Nou ja, hou ons op de hoogte. Volgende week Dan, uh, dan spreken we je gewoon weer over wat er allemaal gebeurt daar in de, in de, in de biesbos en de omgeving. Uh, Boswachter Thomas van der S, uh, fijne week. Dankjewel, hetzelfde. Fris! En van dit biesbos is er maar een heel klein stapje naar de social media update. Met uh, Kira. Goedemorgen. Goeiemorgen Thomas, uh, Shania Twain, een Canadese country onthulde in een interview dat ze voor Trump als president zou stemmen als ze die mogelijkheid had. Ja, mensen op Twitter vallen hier nog steeds massaal over en vanavond bood ze dan ook haar excuses aan en ze gaf haar verhaal wat meer context, hieruit bleek dat het zo niet bedoeld was. Ze twittert dat ze tegen elke vorm van discriminatie is en dat ze geen morele overtuigingen deelt met Trump. Ja, want het is een beetje uit het verband gedrukt, hè, volgens mij, dat interview. Ja, het, is echt, uh, het gaat ook massaal. Het wordt massaal gedeeld. En mensen zijn ontzettend boos op haar. Terwijl haar punt, nou ja, haar punt was eigenlijk niet wat mensen dachten dat het was. Nee. Dus uh, hopen dat de mensen niet meer zo boos zullen zijn uh, na vanavond. Ja, en dan was er vandaag ineens onweer en hagel. Het is gedaan met het zomerweer waar we afgelopen dagen heerlijk van hebben kunnen genieten. Maar de temperatuur daalt namelijk zo'n 10 graden. Volgens NMS weerman Peter Kuipers-Munneke is het geen unicum, maar het is wel heel bijzonder. En mensen zeggen op social media natuurlijk heel erg te balen van, uh, van deze omslag. Nou, weet je waar ik van baal? Ik heb dus vanmiddag uh, alle tuinkussens binnengelegd, want ik dacht het gaat los. Mm -hmm. Nee hoor. Ik Niet heb, los? Nee, Dus ik moest alle kussens weer terugleggen omdat ik s'avonds weer buiten ging zitten. Oh bij mij wel. Dat was echt uh, heftig. Maar goed, het heeft, Gelukkig hele mooie, vogel. Uh, ja, het heeft hele mooie foto's opgeleverd. En uh, als je die wil bekijken moet je even naar Instagram gaan en dan hashtag onweer. En dan schrok ik wel een beetje uit, uh, van een nieuwtje uit Amsterdam. Men uh, zette boten aan de kant, fietsers en cafébezoekers stonden massaal te kijken naar een bewegende haaienvin in het water. Ja, het is uh. vooralsnog niet bekend uh, of het om een echte haaienvin gaat of slechts <laughs> een grappenmaker. Want zowel de politie als waternet zegt er niets van te weten. Maar ze, ze hebben ze wel gezocht? Ja, nou, ik denk het niet, want ze weten het nog steeds niet. Dus okay. ik, uh, maar ik zag het filmpje op Facebook en uh, ik snap wel dat er veel mensen bang waren dat ze naar de Haai zouden gaan. Dus niet het monster van Loch Ness, maar het uh, monster van de Prinsengracht. Ach, precies. Ja, precies, ja. Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel. Fris! Ik blijf deze gewoon draaien totdat deze op nummer 1 in de top 40, top 50, top 100, uh, top 2000 en uh, top 500 uh, miljoen staat. Dus dat gaat nog wel even duren, maar dat is helemaal niet erg, want het is waanzinnig mooi. Nana Ajoa, The Resolution hier op NPO Radio 1. Hey, Als je haar live wil zien, uh, Douwpop, uh, eind mei. En in juni op het Best Cap Secret Festival, daar uh, staat zij ook. En uh, ja, naar, uh, naar een festival kan je misschien je hond wel meenemen. Weet ik eigenlijk niet, mag dat? Mag je een hond meenemen naar een festival? Nee, geen idee. Maar naar de bioscoop, daar is het in ieder geval heel erg gek. Normaal kan dat nooit. Gisteren mocht het in het Lantarenvenster in Rotterdam wel. Want daar ging de film Isle of Dogs in voorpremiere. Over een futuristische toekomst in Japan. Alle honden zijn verbannen naar een afvaleiland. eiland Een jongetje is hier het niet meer eens. Gaat op zoek naar zijn hond. Verslaggever Ruben van Haften die nam voor ons een kijkje bij deze voorpremiere. En ontmoette moeten daar wel heel bijzondere genodigden. Daar. De speciale hondenbroekjes liggen al klaar. Er staan ook al waterbakken op de grond. En er is speelgoed voor de honden aanwezig. Maar Loes, wat gaat hier precies gebeuren vandaag? We gaan zo meteen kijken naar een voorpremière van de nieuwe film van Wes Anderson, I Love Dogs. En daarvoor zijn hondenbaasjes samen met hun honden welkom in Lantaarn Venster. Hoe komen jullie op het idee om een première te doen voor honden? Het is een film die over honden gaat, een stop-motion film. En honden spelen daarin de hoofdrol. Dus het leek ons heel toepasselijk om uh, daar ook honden voor uit te nodigen. Uh, we hebben dat samen gedaan met een organisatie in Rotterdam die wel vaker honden-evenementen organiseert, Dog Parade 010 nou, Zo kwamen wij eigenlijk op het idee. Denk jij dat de honden zelf deze film kunnen waarderen? Nou, ik vind het zelf wel spannend, want ik verwacht dat er in de film ook heel veel hondengeluiden zitten. Het is natuurlijk altijd nog maar afwachten of ze dan heel erg daarop aanslaan. Het is nu in de foyer met alle andere honden in ieder geval best wel spannend. Dus ik ben heel benieuwd hoe het straks in de zaal eraan toe zal gaan. Jullie zijn ook samen bij de voorpremiere aanwezig. Hoe heet de hond? Timmy. Uh, Vegas. Beer. De hond heet Nacho. Floor. Floor, de Hollandse schapendoos. Waarom heb je besloten om hier vandaag naartoe te komen? Uh, ja, omdat ik uh, dacht dat het is wel leuk is, een, een, een kantje om met je hond naar de bioscoop te gaan. Dat uh, komt niet zo vaak voor. Ja, ze kijken wel uh, tv, dus uh, 101, 101 Dalmatiërs vinden ze leuk om te zien, zeg maar. Maar uh, echt naar de bioscoop uh, zijn we nog nooit geweest, dus ik ben benieuwd uh, hoe ze dat gaan ervaren. Uh, ik is een groot uh, Wes Anderson fan, dus so, uh, ik, ik verwacht uh, grote dingen. Ik ben uh, blij om mijn film te zien, maar ik weet niet hoe, hoeveel, uh, hoeveel van die film ik uh, eindelijk ga zien met, die, uh, met mijn blagende hond. Hondenapplaus. Die film kreeg zijn première um, op het filmfestival van uh, Berlijn. Alle sterren waren daar, maar... Mijn gevoel is wij hebben de echte sterren, want wij hebben de honden. Ik hoop dat jullie een hele fijne ochtend hebben. En uh, lieve honden, ik hou zoveel van jullie. Oh. Dankjewel. Oh, Vond u van de film? Ik vond het heel erg mooi, echt heel erg leuk. Ja, buiten verwachting. Knap in elkaar gezet, heel knap in elkaar gezet. Mooi. Ja. ja, heel mooi gemaakt. Echt heel mooi. een mooie combinatie van uh, Amerikaanse manier van films maken... en uit de beelden uit de Japanse cultuur. Een hele oude blokprint uh, verwerkt in de achtergronden. Echt heel mooi gemaakt. De honden krijgen ook een lekkere verrassing mee. Deze worden uitgedeeld door Estra, beter bekend als Mr. Rimbo. We doen het gewoon leuk in een popcorntonnetje. Zo'n plastic doorzichtig uh, bakje met een dekseltje. En dat hebben we nu gevuld met snoepjes. Kouwbordjes, beloningssnoepjes, kippenpootje. Stukje runde huid, stukje runde long. Het is dus een hele mix. Alles stinkt, maar de honden vinden het lekker. Ik heb net natuurlijk de mening gehoord van je baasje. Maar wat vond je eigenlijk zelf van de film? Je wordt verslaggever, Ruben van Haften... die langs ging bij de voorpremière van Isle of Dogs. Een film van Wes Anderson. Wil jij deze film ook zien, maar dan zonder die vijftig honden in de zaal? Misschien ben je allergisch of... Heb je er niet zoveel zin in? Natuurlijk, dat kan. Uh, vanaf 10 mei draait het nieuwste film in uh, de Nederlandse bioscopen. Fris. Ja, dan is het tijd voor de Sportflits van Frits. Elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij over het afgelopen sportweekend. En dan weet je straks bij de koffieautomaat niet alleen te vertellen wie de bekerfinale gewonnen heeft... maar ook uh, kun je wat vertellen over de marathon in Londen. Die werd gisteren verlopen. Uh, dit weekend uh, werden er dus geen eredivisiewedstrijden gespeeld... Maar wel de bekerfinale, uh, en dat verliep ongeveer zo. Moet de voorzet komen, is goed. En kan Berghuis koppen, is de doelpunt, jawel! Doelpunt Feyenoord, het is 1-0! 20 meter van de goal van Persie richting 16 meter, met combinatie Berghuis, terug naar Van Persie, Van Persie goal. met een stiftje, wat een schitterende goal! Lena met heel veel tijd voor het schot, daar komt het schot van Vinen, Pizot laat los, Doorstra. 0-3. Dat zijn chokers. En Feyenoord leeft voor dit soort wedstrijden. En nu is het gedaan. Kuipers fluit nu wel af. En dan is het definitief. Dan is het officieel. Dan wint Feyenoord voor de dertiende keer in de geschiedenis van deze voetbalclub. De Beker. Ja, ik, speel het, ik bespreek het sportnieuws met Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Stefan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Thomas. Het duurde ongeveer 25 minuten voor de eerste treffer kwam. Uh, wat voor wedstrijd was het? Ja, ja, het was zoals heel vaak bij de finale, het viel een beetje tegen. Mm. Uh, qua, qua mooiheid, zullen we zeggen. Uh, in het begin ging het nog een beetje gelijk op. Maar inderdaad, uh, na het eerste doelpunt... Uh, ja, toen was AC echt het spoor even kwijt. Dat merkte je gewoon in alles. Mm. Uh, en uh, ja, na rust... Speelde Asset wel weer ietsjes beter. Maar ja, Feyenoord hield de overhand wel. En ja, toen maakte van Percy echt een heerlijk doelpunt. Een heerlijk uh, ja, stiftje. Ja, en toen was het echt wel een beetje gespeeld. En AZ probeerde het nog wel, viel nog wel aan. Uh, maar ja, hij wilde er gewoon niet in. Het zat ook echt niet meewijzen, moet ik er wel bij zeggen. Uh, ja, en dan uh, op het eind van de wedstrijd krijgt ze ook nog een om de 3-0 onder oren. Ja, dan, uh, dan is het klaar. Hè? Ja. Dus, dus Feyenoord is wel een terechte ja. winnaar, volgens jou. Ja, ik vind Feyenoord uh, zeker een uh, terechte winnaar. Uh, ze, ja, ze zijn gewoon uh, uh, wat meer ervaren uh, in dit soort wedstrijden. Ze zijn rustiger, professioneler. Ze wachten gewoon het moment af en... Uh, slaan toe uh, als, het, uh, ja, als het kan. Ja, dus, uh, over het hele station gezien had ik AZ echt wel gegund. Maar uh, gisteren was het gewoon echt uh, een klasse beter. Ja, er werd ook goed gevierd in Rotterdam. Uh, mensen in de vijver, uh, groot, groot feest. we hebben natuurlijk die mooie badjassen. Maar um, die KNVB beker. Uh, ja, um, is dat een beetje een lastige wedstrijd volgens mij geweest? De laatste jaren is het een goede belangrijke prijs geworden, toch? Nou ja, het wordt wel eens gezegd dat het de troostprijs is. Maar uh, ja, eigenlijk is het naast het kampioenschap... de enige echte prijs die je kunt pakken als club. Hm. En uh, het levert je ook direct Europees voetbal op. Uh, Feyenoord is nu vierde geworden in de competitie. Uh, die zouden anders nog play-off wedstrijden moeten spelen... voor Europees voetbal. En nu, omdat ze de beker gewonnen hebben... Uh, hebben ze gewoon de een ticket aan te pakken. En uh, zijn ze over twee wedstrijden gewoon klaar... en kunnen ze lekker op vakantie. Ja, en ze zijn een paar mooie badjas rijker. Uh, dan gaan we naar de Marathon van oh, Londen. Nice. Ja, precies. Uh, um, uh, de Marathon van Londen-evenement behoort... Uh, ja, met door het prijzengeld, de finishtijden en deelnemersaantallen... tot één van de belangrijkste marathons ter wereld. Gisteren was die 38e marathon van het jaar. Ik vond ook de, het startschot werd gelost door uh, uh, uh, Queen Elizabeth. <laughs> Ik weet niet of ze echt meekreeg wat er gebeurde, maar oké. Okay. Um, de 33-jarige... Keniaanse topfavoriet uh, uh, Kipchoka die, die, die won voor de derde keer op rij bij de mannen. Uh, dat lijkt me best wel knap. Ja, dat is inderdaad ontzettend knap. Het was niet helemaal de derde keer op rij, want vorig jaar was er een andere winnaar. Uh, maar de twee keer daarvoor had hij hem inderdaad gewonnen. Uh, en uh, ja, uh, deze man is echt super snel. Hij heeft in zijn leven nu elf uh, marathonwedstrijden gelopen. Mm. En daar heeft hij er tien van gewonnen en dan is hij één keer tweede geworden. En vorig jaar heeft hij geprobeerd op het circuit van Monza een marathon te lopen uh, onder de twee uur. En dat is hem op. 25 seconden na niet gelukt. Dus deze man is bijzonder snel. Ik, ik had wel het idee dat deze marathon vrij snel is gelopen. Uh, want volgens mij de halfpunt hebben ze rond een uur gedaan. Dat is wel vrij rap. Ja, ze staat in eerste instantie echt op het schema... om een wereld... Uh, record te lopen. Uh, maar het was de, die hele dag wel uh, behoorlijk warm. En ja, volgens mij op het eind uh, hadden ze daardoor wel uh, een probleem. Ja. Uh, ja, en daardoor is het gewoon uh, net niet gelukt. Nee, nou ja. Ik heb, ik heb ook in die liep uh, steeds vooraan. Zag de concurrentie één voor één afhaken. Uh, leek lang op weg te zijn dus naar het nieuwe wereldrecord. Maar ja, waarom is dat net niet gelukt? Is dat echt de temperatuur of speelde nog wel meer? Uh, nou, voor mijn gevoel was het echt wel uh, de temperatuur. Uh, want de organisatie had het goed voor elkaar. Er waren de goede gangmakers. Uh ja, ik denk dat als het gewoon iets kouder was geweest... dat het echt wel was gelukt. Oké, okay. ja. uh, Dan gaan we naar, uh, even kijken naar het wielrennen. De prestatie van Anne van der Breggen. Zij won gisteren voor de, uh, Even kijken, ze won luik bassenaken luik bij de Vrouwen. Uh, gaat nu aan kop uh, voor de wereld Laten we even geluisteren. En dan gaat ze die bocht door met een... Uh, nou, niet al te hoog tempo meer. Dat hoeft ook niet, want ze heeft de voorsprong inmiddels. En dan ziet ze daar in de vechten. de finish. De finish waar wij zitten. En waar ze opgewacht wordt door het publiek met applaus. De glimlach breekt door op het gezicht van... Anna van de Breggen. Ja, wat voor een race was het? Uh, Luik Basel naar luid dit jaar? Ja, het was, het was een prachtige race. En eh. Uh... Ja, uh, het was een, echt zo'n wedstrijd waarin de favorieten met z'n allen vooraan zitten. En uh, ja, uit die groep uh, demoreerde uh, op ongeveer 20 kilometer uh, van de finish, demoreerde uh, de Australische dame uh, Amanda Spreadweg. Mm -hmm. En uh, ja, het duurde eventjes, en toen ging Van der Breggen daarachteraan. En die kwamen op uh, ongeveer 5 kilometer van de finish, kwamen die bij elkaar. En uh, ja... Ja, uh, Van der Brecht ging door en trapte door. En ja, Spread was echt wel kapot. Dus die konden op een kilometer van de finish echt niet meer aanhaken. Ja, en toen kwam Van der Breggen dus alleen uh, over de finish. Uh, Spread werd nog wel tweede. En uh, Van Vleuten, uh, ook een Nederlandse, die uh, werd uiteindelijk nog derde. Dus uh, twee Nederlanders op het podium. Tja. Dus ja, bij de vrouwen uh, gaan we echt wel lekker met, uh, ja, met wielrennen. Ja, wat kunnen we nog meer verwachten van Van der Breggen dit seizoen? Nou ja, uh, wat, ze, wat ze dit seizoen tot nu toe gepresteerd hebben... is echt natuurlijk uh, waanzinnig knap. Ja. Hè? Ze hebben uh, de Strade Bianchi, uh, de Ronde van Vlaanderen... en de Waalse Pijl gewonnen. En nu ook uh, luik naar luik Ja, dat is echt ongekend goed. Uh, dat zijn alle voorjaarsklassiekers zo'n beetje. Uh, maar die zitten er nu op. En uh, nu zal ze zich op andere wedstrijden moeten gaan concentreren. Uh, vorig jaar hebben ze de Giro Rossa ook nog gewonnen. En uh, ja, ik denk dat ze dat sowieso ook nog wel weer wil herhalen. Ja, nou, dat een mooi seizoen dus. Uh, dan gaan we tot slot naar de, de Fed Cup. Misschien een onbekend tennistoernooi voor vrouwelijke landenteams. Uh, sinds 1963 wordt het elk jaar gehouden. Um, wat gisteren voor Nederland handhaving in de wereldgroep van het landentoernooi had moeten worden. Dat veranderde een beetje in teleurstelling. Nou ja, een beetje, wat zeg ik. Uh, het Nederlandse Fedcup-team is zondag na drie jaar spelen op het hoogst niveau uh, gedegradeerd uit de wereldgroepen. Uh, speelster Quirine Lemoine die reageerde speciaal voor ons vanuit het vliegtuig op uh, die verloren pot. Het was voor mij natuurlijk de eerste keer dat ik Fedcup ging spelen. Dus uh, ik wist niet zo goed wat me te verwachten stond. Maar het was echt een geweldige ervaring. Er zaten 5000 man in het stadion. En uh, super mooi om voor je land uit te mogen komen. Qua stand, standen was het misschien niet wat ik had gehoopt. Maar qua niveau zat ik er een stuk dichterbij. Ik denk dat de uitslag een beetje geflatteerd was. En dat we meer tegenstand hebben gegeven dan het op papier nu uh, eruit ziet. Ja, dan was de stand inderdaad geflatteerd. Uh, nou, ja, nee. Eigenlijk uh, zijn we echt wel een beetje weggespeeld. <laughs> en dat was was ook wel te verwachten, hoor. Want uh, normaal... Uh, doen we uh, bij Nederland echt de toppers mee. Hè? Kiki Bertens... Mm -hmm. uh, dus en uh, Michaele Krijtschek. En uh, ja, die konden nu allemaal niet. Uh, om verschillende redenen. Uh, en nu uh, moest Paul Haarhuis... Uh, de, de coach moest het doen... met uh, Leslie Kerkhoven... en uh, Karine uh, uh, Lemoy. En uh, uh, van Ker of, uh, Leslie Kerkhoven... is uh, de nummer 210... Uh, van de wereldranglijst. En uh, Lemoy is... 2095, uh, 295. En om te vergelijken met Australië... tegen wie ze speelden... daar zitten alle spelers binnen de top 60. Nee. Dus uh, daar is nogal een verschil. Dat en ja, als je dan eigenlijk... met een, een verenigde zeeploeg... om het even onherbiedig te zeggen... komt, dan, ja, dan weet je eigenlijk wel... dat het niet goed gaat aflopen. Nee, maar, dus, maar in ieder geval... hebben ze nog wel hun best gedaan, toch? Ja, ja, ja. Want ze hebben echt best wel aardig gedaan. Uh, alleen, uh, ja... Ja, het niveau is net even te groot, maar het, het viel mij eigenlijk heel erg mee hoe het gegaan is. Zo kan je het natuurlijk ook zien. Nog wat positief. Stefan Buitenhuis ja, van ja. sportnieuws.nl uh, Dankjewel en dan maak ik er een mooie week ja, van. Ja, graag gedaan. Doei. Graag zeker. James Morrison, Nothing Ever Heard Like You. Uh, zo direct gaan we uh, achter de bijentelling aan. Maar eerst hele fijne nieuwe muziek van Naas As Fun. Dat is hier op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is bijna tien voor zes. En uh, we gaan naar uh, Nicaragua, daar is de afgelopen dagen hevig geprotesteerd. Uh, veel mensen omgekomen, demonstranten protesteren tegen de beleidservoeringen van president Ortega. En daar in uh, Nicaragua is uh, Koen van Ewijk. Uh, Koen, goedemorgen. Geen Koen meer? Nee, geen Koen. Nou, dan gaan we nog op een nog plaatje draaien. Gaan we door naar, uh, naar, naar Walen, of kunnen we gelijk naar de bijen toe? Ja, dan gaan we gelijk naar de bijen toe, dat is ook leuk. Um, want, uh, uh, ja, kijk, niet raak, maar het is natuurlijk ver weg, dus daar kan nog wel eens wat misgaan. Uh, dan gaan we naar, naar de bijen. Even een vraagje. Uh, heb je net als ik in het weekend uh, lekker genoten van, van het weer? Lekker in de zon zitten genieten? Dan heb je dan ook genoten van alle bloemetjes, de bijtjes om je heen? Nou ja, veel mensen deden daar dit weekend extra hun best voor. Want dat was namelijk de Nationale uh, Bijentelling. Uh, ben Bus, imker bij de Gooise Bijen. Uh, je, houdt je al vanaf je zeventiende bezig met, uh, met bijen. En je passie daarvoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, eerst maar even een praktische vraag. Hè? Ik, ik zat buiten, dan zie ik een bijtje voorbij vliegen. Even later nog één. Um, telt het dan als twee of als één? Want misschien is het wel dezelfde. Ja. <laughs> dan, tel je er, dan tel je er twee. Oké, okay, want hoe gaat dat, die telling? Nou, het is belangrijk dat je in een uurtijd uh, zoveel mogelijk bijen telt. Uh, uh, kijk wat de mogelijkheden zijn voor de, wat voor soort bijen het zijn. Want uh, er wordt ook gekeken... Uh, of je een soort wilde uh, bij kan, uh, kan ontdekken. Uh, dat kun je ook terugvinden op de kaart die mm -hmm. ook meegegeven is op de site. Uh, en die telling die wordt dan bijgehouden. Uh, nou ja, dat betekent eigenlijk dat je uh, meehelpt... om te kijken wat de mogelijkheden zijn, ook voor de komende jaren... of, er, of je meer bijen gaat vinden in, uh, in je, je woonomgeving. Oké. Okay. Um, en dan dus een speciale bijentelkaarten krijg je. Uh, wat, wat is er ongeveer uitgekomen uit die telling? Dat is maar nog niet bekend. Okay. Uh, ze gaan dus uh, dit inventariseren en, uh, en elk jaar willen ze erbij bijhouden. En zo kan je dan zien of je, of je meer of minder bijen uh, in je woonomgeving hebt. Ja, want waarom is dat belangrijk dat onze Nederlandse bijen geteld worden? Nou, dat is uh, natuurlijk uh, het probleem dat, en dat weet iedereen, uh, dat wordt ook keurig in de media weergegeven, dat de bijen, die hebben het gewoon erg moeilijk. Hmm. En uh, dat heeft te maken toch dat uh, onze omgeving uh, als je kijkt in de, in de tuintjes, maar ook in de landbouw, uh, dat er weinig voorzieningen zijn voor de bijen. Minder voorzieningen zijn voor de bijen. En uh, ja, dan moeten we proberen met z'n allen... Uh, te kijken wat er mogelijk, meer mogelijkheden geschapen gaan worden... om, om uh, de bijen voor, voor, van voedsel te kunnen gaan voorzien. Ja, maar wat voor dingen Betekent zijn mogelijk dan om, om, om uh, de nou bijen ja. te helpen? Ga eens kijken wat de mogelijkheden zijn als uh, uh, bloemen wilde bloemen die je dan uh, zaait in je, in je tuin, uh, andere planten neerzet, in ieder geval de, de tegels uit je tuin haalt, want uh, dat zie je ook heel veel, allemaal voortuinen, waar alleen maar tegels liggen ja. en geen, uh, geen mooie planten staan. En nou, dat betekent dat je op die manier een goede leefomgeving gaat, uh, gaat creëren voor de bijen. Nou, daar moeten we dus meer bewust van zijn. Dat wij, uh, met, dat wij kunnen helpen om er meer bijen, uh, sorry voor de grap, bij te krijgen. Um, ja. En dat, dat bewustzijn, dat, dat, dus, ja, dat heeft te maken met het feit dat ze, dat ze uitsterven. Maar uh, ja, uh, even een beetje naar een kort door het bocht vraag. Maar is dat nou zo erg dan? Nou, als jij te weinig bij hebt dan hebben we te weinig bestuiving. En dat betekent ook dat we weinig zaden, minder zaden gaan krijgen. En je weet dat als wij iets willen gaan eten, dan zijn we afhankelijk van die zaden. Ja. En ook de vogels die zijn ook weer afhankelijk van de zaden. Dus zit je eigenlijk in de totale keten. We moeten zorgen dat we die zaden gaan, meer gaan krijgen uit de bloemetjes. Ja, dus alles wat groeit, alles wat bloeit, is afhankelijk van bijen. Dat is helemaal correct. En dat is niet alleen van de bijen overigens. Hè. Je hebt ook uh, verschillende bestuivers. bestuivers. Dat zijn, uh, als je kijkt naar de aantal bijen, dat zijn 358 soorten. Eén daarvan is de honingbij. 357 soorten, dat zijn dan de, de wilde bijen die ze hier in, uh, in Nederland uh, ontdekt hebben. Ja. Uh, daarvan zijn er 23 uitgestorven. Uh, en de helft staat gewoon op de rode lijst. Uh, maar daarnaast de andere bestuivers zijn onder andere ook uh, de insecten... Mm -hmm. En uh, ja, die zie je ook steeds minder. En ook uh, de wind is zelf ook een uh, bestuiver. Uh, dat betekent ook als je, uh, uh, dat, je, dat, je, dat je ervoor moet gaan zorgen met elkaar. Dat, uh, dat voor alles veel bloemen aanwezig zullen zijn in de, in de, in de tuin. Okay. Um, wat zijn jou, op, op dit moment jouw bezigheden uh, om de, de bijen een handje te helpen? Nou, ik kijk uh, natuurlijk om me heen uh, waar ik uh, zaad kan neergooien in mijn eigen tuin. Maar ik ben ook bezig met, uh, met mijn andere omgeving. En dat is natuurlijk de gemeente zelf. Iedereen kan een handje helpen om door met, uh, door met de gemeente in uh, gesprek te gaan. Uh, te kijken wat de bermen of de bermen op een andere manier uh, uh, voorzien kunnen gaan worden van, uh, van wilde bloemen. Hm. Dan behalve dat je de bermen gaat platmaaien. Uh, je yes. ziet al hele mooie strakke bermen. Uh, mooi keurig groenige zonnetjes. Ja, dat zou toch veel mooier zijn als we daar allemaal mooie wilde bloemen aan, uh, gaan krijgen. Het is mooi voor het oog en, en goed voor de bijen dus. Maar uh, be beste Benbus, um, we praten al een paar minuten over een insect. Uh, veel mensen die raken ervan in paniek als ze hem zien. Jij hebt je er beroep van gemaakt. Uh, wat maakt voor jou het zo'n prachtbeest? Nou, als je ziet wat een, uh, wat een kracht in de, in de bij zit, dat wij de mogelijkheden hebben om. Uh, om van alles te doen, zoals stuifmeel binnenhalen, nectar binnenhalen... Uh, maar ook uh, heerlijk een zoemend geluid geeft in je omgeving... Uh, op die mooie bloemetjes zit. Het is toch prachtig prachtig om te zien als je naar die bij kijkt? Ja, ja uh, dat, uh, ja, dat mooi, mooi dat je daar zo met zoveel liefde over, over spreekt... over die zoemende beesten. Ja. Ja. ja. Imker Ben Bus, dank je wel. Graag gedaan. En, een, en ik hoop uh, dat iedereen een hele mooie, bijvriendelijke dag weer gaat maken. En dat we allemaal zorgen voor meer bloemen in onze tuinen. Nou, dan mooiste mooi ja, Imker Ben Bus, dankjewel. Dit is Waylon. Thanks but no thanks, but I'm already in for been a long day, tomorrow I'm getting up early But I can't come over right now Cause girl, I know what you're all about Cause you're only calling cause the whiskey ain't You don't Het voor ons moet gaan doen op het Songfestival. over, uh, nou wat is dat, een paar weken nog? Zo direct het NOS Radio 1-journaal met Jorgen van den Berg. Rest mij al nog een ontzettend fijne dag te wensen. Maak er een frisse en fijne werkweek van. Vertel. Caro CRV. NPO Radio 1.